Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Het dodental van de aanval gisteren op een tentenkamp in het zuiden van Gaza is opgelopen tot 25. Dat zeggen hulpverleners en het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Dat staat onder controle van Hamas. Zeker 50 mensen raakten gewond. Volgens de terroristische organisatie gaat het om een aanval van Israël... maar dat land zegt dat het daar geen aanwijzingen voor heeft. Inwoners van het gebied zeggen dat ze twee Israëlische tanks hebben gezien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 Voor mensen die een vergunning hadden om mee te doen aan de Hajj waren er gekoelde tenten en bussen... maar die waren er niet voor honderdduizenden mensen die illegaal meededen. De organisatie van Pinkpop heeft met vrachtwagens en bulldozers... een dikke laag houtsnippers op de festivalweide gelegd. Zo moeten uitglijers en moddervoeten worden voorkomen... zegt de organisatie van het festival in Landgraaf. Gisteren zorgden buien ervoor dat het terrein in een modderpoel veranderde.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 Het weer, het is overal droog, vooral in het zuiden bewolkt. Daar kan ook een buitje vallen. In het noorden meer zon, het is ongeveer 20 graden. Morgen droog, zonnig, bij een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Even na 1 uur een hele goede middag. En live vanaf de uh, circuit Zandvoort uh, is dit Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Benno Veugen. Goedemiddag. Ja, Rob Harts. Oh, wat mooi hè? Weer op circuit aanwezig. Nou, fantastisch, ja, achter fantastisch. Jou, achter jou vliegen de auto's langs. Ja, vertel uh, af en toe even wat er gebeurt. Ja, ja. Dat ja ben ik ook op de hoogte. Ja, ja. Hey. Even voor het beeld van de luisteraars. Rob staat met zijn rug naar de naar de Naar de pitstraat. Het, naar de pitstraat precies. Ja. En naar het rechte eind. Hé, hey, hoe voel je de Wild Boys? In het begin. Ja, fantastisch ja, Dat he? is ons clublied hè? Ja. De, de Wild Boys, dat zijn wij, de Zeker. heren van een zekere leeftijd weer terug. Zeker, in ja, ja, ja, ja, ja Onverslaanbaar. En vandaag nog even dank natuurlijk aan Hans Botman uh, en Ger natuurlijk, Loogman, die uh, voor de vol vorige drie uren die zij gemaakt hebben met hun technici uh, Pim. Hè, Pim en, en de verslaggevers. En de verslaggevers natuurlijk, Carina en de andere Henry. Henry ja, precies. Dus um, daar hartelijk dank voor. Uh, morgen uh, dan, uh, ja ik kijk was even vooruit, vanaf tien uur is het jazz yes, Natuurlijk. Oké, okay, nou tot morgen. <laughs> en uh, ja, maar vandaag zijn we er tot vijf uur. En wat gaan we allemaal doen? Dat moet ik er natuurlijk altijd netjes bij vertellen. We gaan natuurlijk allerlei mensen interviewen. En we hebben de nodige gasten. Hans Botman is nog bezig om allerlei mensen te. Te motiveren en enthousiasmeren om naar onze uh, box 7 te komen en we gaan in ieder geval praten vanaf twee uur met uh, Michel Blekemolle. en dan eens even de sterke verhalen ophalen van uh, ja want hij loopt al uh, nou uh, ik ben het even kwijt hoe lang hij uh, heel lang ik vraag het aan hem we ga, ja we gaan ja uh, nou, ik moest even terugdenken ik heb me natuurlijk voorbereid op uh, Blekemolle. en uh, in 2018 had hij zijn duizendste race gereden dus, Zo en zat hij 35 jaar achter het race duur dus kan je nou, we... En nog steeds uh, druk op het circuit natuurlijk uh, bezig met... Uh... Ja, en hij heeft zijn bedrijf hier op het circuit. ik uh, even kijken, wat uh, is er nu bezig op het circuit? Dat is uh, even na 1 uh, nog 2 minuten te gaan en dan om twee, oh, tien over 1 gaat de clubparade demo gaat dan beginnen. en uh, Ze moeten snel zijn, want ze hebben maar 15 minuten de tijd, dus uh, daar zit een aardig tempo waarschijnlijk. In. Ja, dat is lekker. Of van die auto's, ja, mega ja. tempo. Ja, ja. En, en Thomas, kijk even naar rechts van me. Uh, we hebben en dat dan toch over uh, uh, parades vanavond ja. in het dorp. Hè? Ja, dan wordt weer een spektakel. Ja, Want, want die uh, parade komt dus vanavond ook door het dorp heen. Ja, want jij ja. bent uh, samen met Ben Zonneveld ja. van de organisatie. Ja, klopt. En uh, hoeveel wagens gaan er aan meedoen? Uh, nou, wat ik begreep is bijna 100. Zo. Maar dan hebben we het ook over uh, dat er ook uh, ja, scooters, oude karts zitten er tussen. Echt van alles rijdt ermee. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus, uh, Paardenwagens. Ja. Uh, Paardenwagens ook, ja. ja. ja. Ja, ik heb er ook nog aan meegedaan met uh, Albert nee. Jan. Oh ja, oh ja. ja met uh, zijn MG-tje, ja ja. Ja, ja, ja, was leuk, hè? Mooie ja, tijd, hoor. Ja, ja. En jij vrolijk zwaaien zoals de koning. Zeker, da dat zeker. Dat Allemaal fans langs. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Rob Harms is de bekende zandvoorter. één van de bekende zandvoerters. En uh, nou ja, dat is natuurlijk wel leuk, omdat uh, en zo dorp loopt dan helemaal uit, hè? Ik kan me herinneren dat ik een keer als publiek daar stond ja. en dan vijf voor acht was er nog niemand op straat en toen kwamen de eerste auto's en nou, of ze het hoorden. Uh, de straten liepen helemaal vol. Klopt. En dus drie rijen dik aan het publiek. Dus ja. dat was geweldig. Het is ook wel een kabaal hoor, wat eruit komt. Ja, oké. Okay. Ja, dus dat hoor je wel hoor. Goed zo. Nou, wij gaan even naar muziek. Genoeg gepraat. En dan uh, komen we straks weer bij terug. Ja, weet je wat ik heb? Ja, echt een hele oude hoor. Dit van Albert West. Oh. Ongelooflijk. Een raceplaat van hem. No such a race, pride and feelings come again, nobody can understand, but it won't be long before, <laughs> you know, racing cars, the faster they go, racing cars, give a picket, you know, racing cars, it's like a dream. They go racing cars, give a big kick. You know, racing cars. It's like a dream. Echter, een Gauwauw van Albert West. En de Racing Cars. Nou, dit weekend heel veel Racing Cars. Want we hebben de historische Grand Prix op het uh, Circuit Zandvoort. En wij van de radio zijn er het hele weekend bij. Dus uh, lekker gaan luisteren. Van Jan Cannibals en good Ving, zeker als ze hier uh, mogen staan in een mooie fitbox uh, op het uh, circuit, dan gaat het helemaal goed komen met ons, uh, Benno Veugel, ja, toch? Zeker, ja zeker, ja zeker, zeg Rob, uh, ja. we hadden nog uh, op de valreep, hadden we nog een, uh, een, had je een bericht geplaatst op de ZFM app uh, over het uh, monument, Ja. wat kan je erover vertellen? Nou ja, dat monument uh, is uh, uitgebreid. Ja. Met een uh, element uh, erbij, een vleugel uh, is, precies, er, uh, is erbij precies. gekomen. En waarom eigenlijk? En, uh, je dat uh, nou ja, volgens mij uh, om uh, meer namen uh, erop te kunnen zetten, sowieso. Oh, <laughs> ja, het is ook wel makkelijk. Uh, ja, nee, want uh, komt binnenkort komt er een uh, dertigste Namo alweer uh, bij trouwens. Oh, en we weten dat, nog niet wie. Nog niet wie. Wij oh. gaan het in de gaten houden. Ja, natuurlijk. Mocht het zo zijn dat we het weten, Benno, dan ja. uh, laten we het uiteraard weten. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, maar dat is uh, mooi, dat monument uh, staat uh, bij de ingang van het circuit. Ja. Als je het nog niet kent, ja, ga er snel kijken. Hè, want het is een uh, mooi uh, monument. Een monument. ook ja, Met ja, een nu. Ja, ja, en waarom ja. met een nu? Ja. Nou, Omdat er ook coureurs van nu op kunnen staan. Precies. precies. Het gaat niet alleen om uh, Niet alleen voor, uh, uh, voor, de, voor de overleden en ja. de hele oudjes. Ja, uh, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. maar ook een coureur als uh, Max uh, staat erop. Zijn vader uh, Jos. Precies, precies. Ja, die uh, Verstappertjes hebben natuurlijk een, al een uh, enorme bijdrage geleverd aan de aan autosport. Zeker, uh, ja. Autosport. En het is, uh, ja, dat, uh, dat uh, monument is er uh, gekomen. ter nagedachtenis aan uh, Marcel Albers. Ja. En uh, ja, die is veel te vroeg uh, overleden natuurlijk, uh, als uh, coureur. Ja. En die heeft zichzelf nog niet eens echt op de kaart kunnen zetten. Uh, tijdens het, uh, de uh, eerste races die hij gedaan heeft. Die deed wel heel goed zijn best, viel wel op. Maar uh, ja, helaas is het nooit zo ver gekomen dat hij heeft kunnen bewijzen dat het een, uh, echt een hele goede coureur was... En daarom heeft de organisatie van het monument ook gezegd... van de naam van Marcel Albers... die kan helaas niet op het monument... want hij voldoet nog niet aan de criteria. Ja, ja, ja. Oh god, ja, wat ja, sneuze, Dus he? daar gaat hij natuurlijk ook nooit meer aan voldoen. Spijtig nee. genoeg. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is dus wel een verhaal... maar het is wel zijn, zijn monument. Ja, oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval mooi dat hij mee wordt genomen... dan in het hele verhaal. Um, gisteren, ja, het was een beetje laat persbericht... Hè, kregen we daarover, maar jullie willen... Eigenlijk keurig rechtgebreid mooi bericht op de ZFM Zandvoort app gezet, dus dat is toppie. Um, nou, tot zover dan maar. Dan gaan we eens even. We zijn in voorbereiding van wat interviews, dus um... zeker straks tussen drie en vijf komt Erik Wijs ook nog even bij ons langs. Ja, en uh, misschien Gijs van Lennep nog, dus uh, de, de namen vliegen me om door. En Gijs was gisteren natuurlijk ook bij bij het monument Precies. dat het uh, ja. element erbij kwam. Ja. dus kunnen we meteen ook aan. Hem vragen hoe dat uh, was. Ja, en misschien weet hij de naam wel. D dat zou mooi zijn. D We willen de naam hebben. De 30ste naam. De 30ste naam, ja, ja, ja, ja, ja. ja. We laten hem niet gaan voordat hij gezegd heeft <laughs> wie de 30ste naam is. Nee, meneer Ja, Jazeker. <laughs> nou ja, tot uh, vijf uur zijn wij erbij met het hele team van Standvoort op zaterdag. En nu Shaka Khan. Dat was Jacques Kahn en uh, I'm Every Woman. De lap slaggevers rond uh, hier uh, van ons, uh, van ZFM. En één daarvan, ja, dat is er niet zomaar eentje, nee, dat is uh, Henry. Ja, hier is ja. je. Ja, ja en, en uh, nou zie je het even binnen. Ja, en, ja, wat, je hebt een, ja, je hebt een, uh, iemand uh, meegenomen naar de studio. Ja, ik probeerde hem even, uh, vanmiddag al te interviewen, maar uh, het was zo'n hoop geluid. Het, uh, wel mooi geluid. Maar, uh, dus wil je even voorstellen? Ja, goedemiddag, ik ben uh, Arjan van der Kroft en uh, ja, ik heb het genoeg en de eer gehad hier een dertigtal jaar geleden mijn racelicentie te halen. Ja. En tot en met uh, eind vorig jaar heb ik me aan die sport meer dan uitgebreid bezondigd. En ik beschouw het als een lichte afwijking waarvan ik nu probeer af te kicken. <laughs> en ik hoorde dat je, je kwam net uit België naartoe rijden met een hele grote Bentley. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een beetje een kasteel door mijn vriendjes ja. in Engeland ook nader aangeduid als de Ark Royal. En voor degene die dat niet weten, de Ark Royal Royal is het vlaggenschip van de Engelse vloot. Dus zo groot vinden ze dat. Ja, het is echt, je moet wel een ladder hebben om erin te stappen. Het is echt een hele hoge zit... Ja, En uh, er zit een, uh, wat voor motor zit er Het is erin? een Speed 6. Dus dat is een bescheiden 6,5 liter uh, motorinhoud. 6,5 liter. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja. En het verbruikt wel een, op... een kleine 1 een op 4. Oh, Oké, okay. ja. okay. dus ja. veel tanken. Ja. En speciale benzine had ik wel eens begrepen. Nee, gewoon ja, de, de 98 gooi erin. En dan meestal een toevoegingje. Een load toevoeging. Boven, ja, ja. ja, voor de Want, klep. Voor de, voor de, stik, ja, ja zodat ja, ja, het een ja, beetje ja. gesmeerd blijft bovenin. Want die auto is van 19? 1927 is deze. Zo, Oh, dat ja. is bijna 100 jaar oud. Bijna 100 jaar oud en hij rijdt nog gewoon in de linkerbaan op de snelweg mee met zo'n 130 kilometer per uur. Zo. En dan haal ik best wel bijna 1800 toeren. 1800. 1800, ja. Dat is niet veel. Ja, dat is niet veel. Ja, ja. Is nee, het maximum toerental ligt dan ook op bijna dubbele, te op 3500. Dat is een hele lange slag, denk ik. Een hele lange slag, ja. Ja, dat ja, ja, klopt. Ja, dat ja. Ja, ja. ja. En je hebt dus. Uh... Gereisd vroeger? Ik heb, ja, zoals ik al zelfs zei. Zelfs Formule 1? Ik heb de grid die net is binnengekomen, daar heb ik een aantal auto's in gereisd. En ook hier op Zandvoort heb ik gereisd. En ik denk dat mijn HWM nu te bewonderen is in de stal van Alexander van der Lof. Ja, die heb je verkocht, hè? Ja, ja, ja, ja, ja helaas. Maar hij is in het goede huis terechtgekomen, namelijk daar waar hij in zijn vroege jaren ook gereden heeft. Ik ben natuurlijk zelf een motorrijder. Dus ik vroeg ook gelijk aan. Uh, aan wat, uh, wat, uh, wat voor motor heb jij gereden? Dus zei je een Ducati? Ja, een Ducati en Desmo 750. In endurance racing. Zoals de Bulldog en zo. Maar veel vastlopers van de achterste de cilinder. De achtercilinder had een slechte gewoonte om vast te lopen. Ja. De luchtkoeling en die voorcilinder zit mooi in de lucht. De achterste niet. Ja, ja. Is, tegenwoordig hebben ze waterkoeling. Dat maakt het ja. niet meer uit. Nee, maar die liepen dus vast. En een vastloper met een motorfiets. Dat vraagt geloof ik niet veel fantasie. Maar leidt doorgaans tot een te vroeg afstap. Voordat de race is, is afgelopen. En zo vloog je door de lucht? Ja. Ik, voordat ik goed leerde rijden, heb ik ook eerst leren volbreken. Ja, oh ja. Is toch heel belangrijk? Hoe doe je dat? Kun nou, je het uitleggen? Ja, gewoon proberen met je handen op te vallen en meteen in je koprollen te gaan. De koprollen? Ja. Ja, ze zo, je wel... moet die energie kwijt. Ja, ja, ja. ja, ja. Alleen als er een obstakel komt moet je even eromheen koprollen. Als dat lukt, liever wel. Het <lacht> punt is namelijk, de andere truc die je moet leren... is dat eigenlijk, terwijl je eraf gaat... je die motor nog een beetje een trap nageeft. Want de ding is natuurlijk... Ja. anderhalf keer tot twee keer zo zwaar als je zelf bent. En die heeft de neiging dezelfde kant uit te komen waar jij naartoe gaat. Ja, ja, ja. Dan moet je hem niet op je nek krijgen. Nee. <lacht> nou, uitstekend. Ja, ik bedoel... Uh... Je hebt nog gereden op het nieuwe circuit ook, met de kombanen. Uh, ja, dat heb ik nog allemaal meegekregen. dat klopt. Oh, ja, dat ik, is, ja, eerlijk, ja. ja, tenminste, mijn laatste denkwaardige race hier was de Zandvoort 200 net op de, ik zou wel zeggen, op de ochtend van de Covid-uitbraak, ik geloof dat dat februari oh, ja. was. 2020. ja, 2020. Ja, ja. ja, en die heb ik het genoeg gehad te mogen winnen. Psst, kijk, <laughs> we hebben hier een winnaar. Straks, zeker, nou, klinkt allemaal goed. Henry. Ja toch? Ja, zeker. Dus nee, het is altijd leuk om uh, dit soort uh, verhalen te horen ook op uh, de radio. Uh. Nee, helemaal met zo'n auto, wat een spektakel, zeg. Ja. En gewoon nog die snelheid op de snelweg. Dat ja, 130. Dat, dat verbaast me echt. Ja, nou, dus met, veel mensen verkijken zich met die oude auto's. Ze hebben allemaal wel de snelheid. Maar ja. wat ze niet hebben, is bijbehorende remvermogen. Ja, oké. Okay. Dus dan willen nog mensen eventjes, als je zelf probeert je remafstand te houden, dan kan een moderne auto daar nog even voor. Maar als ze dan op een remmen gaan, moeten ze niet verbaasd zijn als ze een oldtimer in hun achterbak hebben zitten. Ja, dan schiet jij door. Ja. Er geen schijfremmen, gewoon trommel. De, de eerste schijfremmen, als ik mij niet vergis, ja, 17, zijn 17, uit 56, ja. 57, op de D-types, op Le Mans waren de eerste auto's met de loopschijfremmen. De D-type, de D-type, ja, ja, niet de E-type, maar de nee, D-type. Ja, ja. Dus dat ik denk dat ik nou praat over 55 of daaromtrend dat waren de eerste schijfremmen. Dus hoe, je hebt een trommel in, maar wel grote trommels. Hele, in, hele grote trommel. Met, als motorrijder moet je dat weten. Met leading shoes. Dus die, die, die zichzelf versterken. Ja. Maar het blijven trommels. Ja, ja, ja. Ja. Ja, en ja. is het is twee ton dat je stil wil krijgen. Dat is ook een probleem natuurlijk. Ja, is een dat is een behoorlijk gewicht. Uh. Ja. Jeetje. Nou, een mooi verhaal voor ons. Dank even voor de komst. Ja, Graag gedaan. En heel veel, heel veel plezier hier op het circuit. Ja, en bedankt voor ja, alle toekomst. Bent u het hele weekend hierbij? Nee, het Dat moet is. van vandaag blijven. Want anders heb ik geen vrij weekend meer over. Want ik heb nog steeds veel autoafwijkingen. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou ja, heel veel plezier vandaag. Oké, okay, bedankt. Ja, bedankt. En Heren, jij ook bedankt, hè? Trouwens, eventjes naar binnen. Straks ga je we weer naar buiten, neem ik ja. aan. Ja, we gaan gewoon rondlopen. Uh, Oké, okay, dan horen wij het. Oké. Okay. Lekkere muziek nu op de zaterdagmiddag. Ja, het is zo half twee. Nou, dan uh, kan deze plaats zeker wel gedraaid gaan worden. Fox of Fox en Precious Little Diamonds.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 De historische Grand Prix hebben we het natuurlijk over uh, Golden Oldies. We hebben het wel over de raceauto's uh, die dit weekend op het uh, circuit aanwezig zijn. Maar dit was ook Golden Oldie, Fox of Fox and Precious Little Diamond. En bij Golden Oldies, de oude auto's, is uh, de historische auto-renclub hier in uh, Zandvoort ook heel belangrijk. En uh, jij hebt iemand van uh, de renclub uh, bij ons in de studio, hein? Ja Rob, ik uh, liep langs en dacht nee, oh ik hoorde uh, de Hark en Donovan. Ik denk... Ik ga Donna vergelijk vragen of je mee wil komen, want er, buiten is het zoveel geluid en we gaan het toch zo proberen. Nou, welkom, dankjewel. Wat is je naam? Donner van Wolfrat En ik ben bestuurslid van de Hark inderdaad. Waar jullie het over hebben. Ja. En ik ben blij dat het binnen is. Want ja, we organiseren dit juist voor het geluid natuurlijk. Ja, want dat prachtig. vindt iedereen prachtig. Ja, ja, ja. Maar ja, dan is het even prettiger om even rustig te praten binnen. <laughs> want het was veel, veel om te organiseren. Want er zijn een hoop mensen, hoop auto's. Ja, we beginnen hier al eigenlijk, als het bijna afgelopen is, beginnen we al met de nieuwe organisatie voor het volgende jaar. Wij zijn partner van het circuit daarin. Eh, omdat okay. wij zeg maar, de hele achtergrond organiseren. Dus de inschrijving. De racegroepen bij elkaar brengen. En eigenlijk uh, het TC gebouw bemannen. Uh, en dat soort dingen. Dus, uh, daar dus, heb je al een dagtaak aan. Of zo, je denkt, uh, uh, zeker de week voor de historische Grand Prix uh, is het een dagdag. Ja. Dan ben ik vanmorgen vroeg uh, tot s avonds laat bezig om uh, alle inschrijvingen in orde te krijgen. En alles uh, eromheen. Dus dan is het zeker een dagdag. Ja. Dus ook de logistiek? Ook de auto's hoe die vervoerd worden? Of? Nee, dat doen de teams wel zelf. Uh, oh. In samenwerking met de circuit. En die bepalen ook wel waar de teams komen te staan. En, uh, en hoe de indeling is. Maar wij doen wel het hele technische achtergrond grondverhaal, zeg maar, van ja de keuringen, de inschrijvingen, dat de rijders zich moeten melden voor een vrijwaring. Eh, dat ze de juiste licenties hebben, reglementen, enzovoort. enzovoort. Dus oh, Oké, okay, die auto is vooral gekeurd. Ja. ja Remmen en alles? En, uh... Ja, eerst de veiligheidskeuring. Dat is als ze binnenkomen. Dus voornamelijk, zijn de stoelen goed, gordels goed, kleding, onderkleding, brandweeronderkleding, dat moet allemaal aanwezig zijn. En ook binnen de juiste via-specificaties. Want de meeste rijden wel echt officiële kampioenschappen. Dus dan ben je ook verplicht om je ja, Via specificaties te houden, maar echt de specificatie betekent dat er een grote rode knop op moet zitten, er alle ja. elektriciteit uit. Alles, alles wat echt met de, zoals nu nog in de Formule 1 eigenlijk ja, ja. is, is geldt ook voor de nieuwe en de ook ijsoog. Alles ja, het hoort er allemaal bij te zitten. En ja, mensen vergeten ook nog wel eens dat de kleding en ja, dat soort kleding. dingen ook heel belangrijk zijn. Ja, ja, ja. Dat mag ook niet ouder zijn als officieel vijf jaar, en bij de wat jongere mag dat zelfs tien jaar zijn. Maar Zo. dat betekent ja, ook je balaklava, wat je op je gezicht hebt, je handschoenen. Dat wordt elke keer gecontroleerd voordat je in de auto stapt uh, op een race evenement. Dus dat hoort er ook allemaal bij. Maar hoe controleer je uh, als er overal vijf jaar oud is? Er zit een hologram in tegenwoordig. Uh, oh. En dat is echt een officieel via-hologram. Dus daarin kun je zien van wanneer die uitgegeven is. En dan, dat mag dan maar zoveel jaar oud zijn. Dus, uh... En okay. dat is ook met de kooi van de auto Daar moet een hologram op geplaatst worden tegenwoordig Dus dat is allemaal wel heel modern geworden hoor Ook voor een hele historische auto Want uh, wat, wat doe je als er een ongeluk gebeurt Weet je ook meteen hoe je Dan weten we A wat voor auto het is We weten B wie de rijder is uh, En dan wordt ook alles ingeschakeld En uh, ja, dat zeg ik, kijk in elke auto hoort een racekooi te zitten het is alleen Een kooi, ja, ja Het is ja. alleen zo met historische auto's Dat het rijdt zoals het toen gereden heeft ja. Dus dat wil bijvoorbeeld bij de pre-war dat zijn de vooroorlogse raceauto's. Daar zit dus geen kooi in. Daar zit ook geen gordels in. En dan heb geen je wel gordels. Een, nee, die mensen hangen nog gewoon helemaal buiten de auto. <laughs> en, uh, en ze mogen daar niet met een leren capje meer op rijden. Maar uh, ze hebben wel gewoon uh, wel de goede kleding aan. En ook een volledige helm en dat soort dingen. Maar ze rijden nog steeds, zoals ze toen gereden hebben. Ja, ja, ja. Dus je, ja. ja ik kom, kom daar ook wel bekend voor. Ik heb dus een n 4 motorfiets uit 1975. Er zitten geen klimateurs op. Hè, richting aanwijzen. Ik moet alles nog met de hand doen omkijken. Ja, ja. <laughs> maar het rijdt wel het lekkerste eigenlijk. Maar... Om te racen moet je toch wel wat veiligheidsmaatregelen. Ja, maar we hebben het voordeel dat wij natuurlijk geen klinieters op de raceauto's nodig <laughs> hebben. En eigenlijk niet eens geen remlichten, want dat is allemaal niet belangrijk. Het is allemaal wat gebeurt er voor je en niet wat er achter je ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk wel het makkelijke daarvan. En als het gaat regenen, je moet geen andere banden doen ofzo. Ja, Dat ligt aan de klasse. Je hebt ook series waar je met semi-slicks rijdt. Dan mag je dus niet op uh, slicks of op gewone full-wedstrijden. Dan moet je echt op die semi-slicks rijden. Maar okay. er zijn ja, inderdaad de Formule 1 zoals je hier rijdt op uh, gewoon de sliks en op het regis is het uh, regenbanden eronder ja, snel ja, ja, ja, ja. dus ja. dat was gisteren even, even spannend ik wil ook zeggen, we het heeft goed gegoten eventjes, <laughs> ja, het ging ook een paar keer mis dus er uh, waren er wel een paar die echt wel recht doorschoten Oeh, en er was ja, er ook ja. eentje uh, uit, en uit uh, onder de bandenstapel terecht gekomen, dus en dat is toch zonde van zo'n dure auto maar geen, uh, nee, geen lichamelijk letsel, nee, letsel nee, nee, nee, nee, nee. Nee. en de auto? ja, uh, hopelijk te repareren Aha, dus, uh, ja, ja, ik ja. heb hem er wel bij zien staan vandaag dus ik denk dat het gelukt is nou, prachtig. Wat, uh, Zeker. Goed georganiseerd, hè? Zeker weten. Ja, Benno. Ja, ik had ook nog een vraag. Ja, de, de, je had het erover. Van als er morgen de, het evenement op zijn eindje loopt... dan zijn jullie alweer bezig voor het volgend jaar. Maar waar bestaan die werkzaamheden uit? Want ik denk, nou, dat je, ik kan me zo voorstellen... dat jullie als Hark denken... vrienden, het is een geweldig weekend geweest. We gaan eerst eens even bij de Mickey's een biertje halen. En dan uh, maandag, dan uh, ben je de eerste. Ja, maar je legt de contacten natuurlijk ook al in zo'n weekend. Je bent dan al bezig met de race-series die er zijn, om te kijken of ze volgend jaar terug willen komen, of dat je met mensen die je oh, uitnodigt specifiek ja. om te gaan kijken van, god, zouden jullie volgend jaar willen rijden? Dus er zit wel veel meer achter dan alleen maar even dat biertje. Ja. Het is natuurlijk ook netwerk, hè? en ja. dat is zeker in dit soort dingen belangrijk. Dus dat doe je dan eigenlijk al dit weekend. Ja, met begin, name ja. voor de mensen die uit Engeland, Frankrijk komen, zag ik. Ja. Uh, dus uh, het is een internationaal gezelschap. Hè. Ja, het is een super... Ze komen uit Australië, Nieuw-Zeeland rijden. Ja, en O, echt overal vandaan. Over -over ja. Zo. Ja. Maar dat kost wat om zo'n uh, autootje even op transport te zetten. Ja, maar ja, dat is echt wat de rijder zelf betaalt. Of het team van de rijders. Ja, ja. En, en je moet rekenen zoals die, uh, de Formule 1. Wat dan toch de publiekstrekker is natuurlijk. Uh, en we hebben een groot veld met 26 auto's. Ik ja. wil, uh, dat komt echt ja. overal vandaan. Maar die rijden echt over de hele wereld. Dus, uh, en is het ook prijzen geld? Nee. nee. Alles moet alles alles zelf Je krijgt een beker en dat is het voor. Hè? Dat ja, is het nadeel ja. van historisch rijden De eer en de glorie. De eer en de glorie. ja ja, ja, ja. Maar... Er wordt wel op het scherps gereden in dat soort dingen, want iedereen wil toch wel daar op het podium staan ja, dat en, de, en, de, en, de, en de naam in een blaadje is toch allemaal mannetje mannetje wereld. Ja. En, en wel gelukkig zijn er ook heel veel vrouwen dit weekend. Kijk, dit. ook vrouwen? Ja, we hebben ook een paar vrouwelijke coureurs, dat is natuurlijk ook echt uh, ook een Nederlandse dame die rijdt, Julie van der Lof, okay. van een groot bedrijf uh, met de vader. Dat is de en wat rijdt mee? Van, uh, die rijdt volgens mij met een Ferrari 250. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Dat is een lekker ding en op haar, haar de opa is de, was de eerste Formule 1 rijder van Nederland. Zo. So. Meneer hey, van der Loft. Meneer van der <laughs> Ja, Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel prachtig natuurlijk. Zegt Dordoffer, maar even nog over die internationale aanzien van circuitpark Zandvoort. Want je zegt ze komen uit Australië. Hoe, hoe, hoe ligt dat wereldwijd, dat aanzien? Uh, uh, uh, het aanzien ligt heel hoog. Ja? Uh, ja, uh, waar zit het dan in? Ja, ook in de historie. Je ja. merkt duidelijk wel dat Zandvoort heeft natuurlijk een, een rijke historie wat betreft de, de, de races. Ja. En, en ja. dat maakt het wel mooi. En wat je ook heel erg merkt, bijvoorbeeld aan Duitsers en Engelsen, dat het sfeertje eromheen. Aan het strand, vanavond, eh, met vanavond, zaterdagavond met de auto's door het dorp. Ja. Dat zijn natuurlijk wel dingen die niet vaak gebeuren. En, ja. en dat maakt wel de combinatie heel mooi. Want even voor de duidelijkheid: de historische Grand Prix wordt eigenlijk door heel Europa gehouden. Ja, je hebt, in Zolder heb je een dat België historische Grand Prix. Uh, de, de, sinds twee jaar is er nu ook op de Red Bull Ring een historisch evenement. Uh, wat heel mooi is. Ja. Dat, dat zijn wel de, ja, dus het is in meerdere landen. Frankrijk heeft ook zijn eigen historische Grand Prix. Ja. Uh, en het is natuurlijk ook een beetje copy-paste. Als je naar nou moderne evenementen gaat kijken, tegenwoordig zie je ja, 15 auto's. Maar hier hebben we ook velden waar 40 of 45 ja. auto's in rijden. Echt vol, hè? ja. En, ja en het publiek zeker. vindt het ook mee. Ja, ja. Uh, en je, je ziet ook heel veel kinderen op de, op de paddock lopen. Ja, zeker, ja. Omdat het natuurlijk ja, uh, het is toegankelijk is. Ja. En dat is bij uh, DTM of noem maar op, betaalbaar. Ook dat nog. Ja. Alhoewel. De rij die wil autootjes ook van een paar miljoen. Hè? Ja, ja, en, en, en, en Lola staan. en ja, Ik bedoel, betaalbaar voor het publiek. Ja, en zeker. zeker ja, ja. Ja. En dichtbij komen. Dus ja. de sfeer is, is ja. erg belangrijk. Ja, ja, het is heel informeel eigenlijk. Hè? Ja, en je merkt ook bijvoorbeeld wat je zegt over die Engelse teams. die hun pitboxen openstellen. Want dat, het publiek is wel geïnteresseerd. En dat vinden ze natuurlijk wel prachtig. Want ja, dat is hetzelfde wat jij met je motor. Ja, ja. Als je vindt het natuurlijk het mooiste als iemand vraagt, God, wat is het voor ja, motor? Wat, en dan rijd je er maar op. Wat zijn er voor dingen? Stoten, stangen? En wat is ja, ja, ja. Maar rij je zelf ook? Ja, ik rijd uh, zelf. Ik heb uh, in, met de samen een klas opgericht, de 8290. En het is uh, de, de, eigenlijk de jongste klasse die op dit moment uh, of officieel Nederlands kampioenschap mag rijden. En uh, ja, daar rijd ik zelf met een BMW E30, 325i. Okay. dan ga je ook helemaal in het pak. Heel ja, op. alles erop en ja, ja, ja. En doe je ook mee aan de, aan de parade? Ja, vanavond rijden we ook. Oh, wat leuk. Hartstikke ja, ja. ja, ja, goed. Ja. En, en met, vorig jaar met, hebben wij je meegereden met onze serie. Maar we, hebben, we mogen als Nederlandse inschrijvers hebben we twee series die we kunnen inschrijven. Maar we hebben er drie, dus we wisselen elk jaar een serie af. Mm. Perfect, ja. En welke bocht vind je het, het mooiste om te rijden? Ja, schrijfvlak toch? Ja, toch? Ja, <laughs> dat zeker met blijft de BMW een de... beetje dwars doorheen. Dan moet het. Uh, dat ja, ja. Is wel, uh, ja, dat is Volgast de sloten maar gebocht en dan die ja. Ja, ja, ja, ja. Zo, nou, ja. Mooi, mooi moment om uh, af te sluiten, heren. Ja, goed ja, zo, okay. We Wij gaan uh, weer uh, wat uh, muziek draaien. Bedankt uh, voor de komst uh, even naar de fitbox. Ja, super bedankt uh, voor de uitnodiging en ik uh, wens jullie heel veel succes. Dank je, Alvin. Ja, heel Het is uh, niet weg te slaan uit uh, de hitparades uh, van dit moment. En terecht, want het blijft een lekker deuntje. Hè? Terwijl het gewoon een hele oude plaat is die gebruikt is. Stabbeling in het gouden oude weekend. Uh, hier op het uh, circuit hebben we het over de historische Grand Prix. En wij van de radio ZFM zijn er uh, de hele weekend uh, uh, aanwezig. Uiteraard met Race Radio. Live vanuit uh, een pitbox naar nou, de boven dan. Genieten wij van het uh, mooie, uh, mooie uitzicht... En het geluid vooral, hè? jongen, jongen, wat ging het vanmiddag tekeer. Nou ja, we houden je op de hoogte. Blijf lekker luisteren naar de Sanfordse Radio. I know, know what's on your mind. Live vanaf het Cicquie Zandvoort is dit uh, CFM Race Radio. En je bent Christopher Cross en uh, Rights. Ja, Benno, de gasten die stromen hier binnen. Ja, geweldig. Je krijg je als, uh, in een uh, ja, studio zitten, zeg maar, uh, boven, op, uh, boven de pitstraat. Dus uh, ja. Ja, heel makkelijk, uh, toegankelijk, mocht je dit weekend hier zijn. Kom even langs bij de Salfords Radio. Precies. En wie hebben we hier aan tafel? We hebben vandaag, uh, of nu, hebben we in ieder geval Aad van Koningshoven. En uh, Aad, wie heb je meegenomen? Thomas. Thomas, Thomas en, Bakker. Thomas Bakker, die, ook een fotograaf. Ja, die loopt vaker rond de, de laatste jaren dan ik. Ja, ja. Kom ik kom eigenlijk bijna niet meer erin. Alleen met historische Grand Prix. Ik. Oh ja, ja dit, is smullen, hè? De, ja, dit is smullen. Dit ja, smullen ja. ja, gaat mijn oude, oude hart weer harder verkloppen. Ja, natuurlijk. <laughs> Want hoeveel jaar loop je nou eigenlijk op het square op? Dat zei je nou net. Uh, nou, ik uh, denk, vind ik de eerste foto's die, ja, met een geleende camera 64. 64. Geleende camera, zeg je dat nou? Ja, zo'n camera moest je lenen. En dan uh, oh. later heb ik mijn eerste camera verdiend bij Daan Constance. Oh, maar van wie leen je dan die camera? Van, van nou, diezelfde Daan? Nee, nee, nee, van een vriend van me. Die, die, die, oh, okay. die, die had centjes. Dus die, uh, en die, die, die, foto foto die fotografeerde niet. <laughs> dat is handig. Een camera dat, kopen met een niks. Dat, dat is handig. Ja. Uh, die vond het leuk dat ik het uh, daar, daarmee mezelf aangeleerd heb. Bij Daan Constance. Bij de, bij de Formule 4 school. Weet ja. je wel. Even, Aad, ik, ik moet je natuurlijk even voorstellen aan de luisteraar, uh, Aad van Koningshoven, zeg maar, de, jij bent eigenlijk de, de nestor van de Nederlandse autosportfotografen, mag ik het zo zeggen? Nou, ja, een beetje, nou, dit uh, voel me zeer vereerd. Thomas knikt, ja, dus dan... Uh, <laughs> zeer vereerd, maar uh, ik heb heel wat jongens uh, meegemaakt inderdaad, het ja. loopt de jaren en, uh, Vanochtend was nog Chris Gotanes bij ons in de uitzending, Chris, ja, ja, die, die, uh, die, die, die heb jij zo'n beetje opgevoed, denk ik. Ik denk het wel zo'n beetje en, ja. en, en Heel, heel toevallig, want ik ben ook sinds een jaar oud zweefvlieger. Oh, kijk eens. En die heb ik ook, ik had Chris al helemaal gek gemaakt, maar zijn zoon, dus die fotografeert nu ook, maar ja. die is ook uh, al gevorderd zweefvlieger geworden. Ja, die, die, is, uh, die heeft het virus overgenomen. Ja. Dus al de derde generatie aan fotografen, zo'n beetje. Ja. Ja, ja, ja, ja, en eigenlijk in mijn kennentijd, dus dat ik ja. uh, bekend in Europa werkte. Ja. Dat was ik me de, best voor de professionals. Maar ook om ze om te turnen van de ene merk naar het andere merk natuurlijk. Ja. Kan jij je allereerste uh, fotoserie nog herinneren eigenlijk van de autosport? Nou, de, mijn allereerste die maakte ik nog buiten het hek. Van Jim Clark. Oh ja. Nummer vijf. En ik geloof dat ik toen maar twaalf uh, foto's gemaakt heb die dag. Want het was ja... Een rolletje kostte. Ja, kost ook wel geld. geld. Lekker hè, die digitale <laughs> fotografie tegenwoordig. Je, je fotografeert ja. Nee? Oh, ja, uh, nee, maar dat andere was toch wel spannender. Ja, ja, Want dan ja. Want er ja, beetje thuis pas ja, wat dat je is had. Ja, ja. En eigenlijk de, de mooiste foto, die heb ik in de Gerlachbocht gemaakt. Tijdens zo die racecursus van Daan, mm. van Wim van Kleef. Die maakte het foutje in de Gerlabocht, dat hij zijn, zijn rem aanraakte. En dan gaat het mis, dat weet je. Ja. En uh, dat ging dus voor mijn neus over de kop. Maar er was mijn rolletje vol. Dus die trok ik eigenlijk stuk... Dan oh. trek, trek je de filmstuk en dan spant hij span weer. En dan kan je nog een foto maken. Okay. Dus die foto. Dus dan wist ik niet eens of hij erop zou staan hebben. Die was fantastisch geweest. Die heeft zelfs de telegraaf nog gehad. Wat gaaf zeg. Maar het was eigenlijk... ja gewoon Er waren crashes. boeit me niet. Want het is een beetje anti, anti-sport. Ja. Dus, maar dit was zo'n mooie foto. Die, uh, dan zie je hem dus gewoon onder die auto... In een grote stofwolk. Die auto is nog aan het rollen aan het vallen. En die kijkt me recht in de lens. Want er zat geen riem in de ding. Mm. En, en zijn arm buiten Hij had gelukkig helemaal niets. Alleen zijn neus zat helemaal vol met zand. <laughs> dus dat is de enige. Een zandhopper. Ja, maar dat is een foto die ik me echt goed herinner nog. Ja, ja, ja. ja, dus ja, dat, ja, ja. En in die Clark natuurlijk. Dat ja, was ook. Ja, ja, ja. Goh, en een fenomeen. Ja, precies. <laughs> en is dat. Uh, nou ja, je hebt het over de mooiste foto. Is, is dat een van de mooiste foto's? Want ik, je hebt natuurlijk duizenden nou, Duizenden foto's. Ja, gemaakt. ja, ja. En, ja. Uh, ja, wat is de mooiste foto? Dat is wel lastig de ene keer. Ja, natuurlijk. Het, Dit het, het is het een, een actie. Ja. En, en ik hou van uh, onscherpte. Okay. In de achtergrond. Ja, precies. De foto ja. moet scherp ja. zijn. Ja, en ja, de achtergrond ja. moet onscherp ja, zijn. Ja, ja, ja. En de wielen moeten draaien. Uh, oh ja, oh, dat is een... Uh, dat want, moet je zien eigenlijk als het ware. Ja, vod. want dat heb je vaak in een bocht. Weet je wel, dan, dan, dan zie je de actie of de beweging komt dan, want die komen ze eigenlijk statisch op je af. Maar de beweging zit in de wielen. Ja, ja, ja. En dan zie je die gasten, dan hoor je naast me dan uh, tikketikketak. Met een duizendste staan ze nou te fotograferen. Dan zijn die wielen stil. Nou ja. ja, dan kan je ze even de auto stilzetten. Dat, <laughs> zie, dat, zie je, dat zie je toch niet. Nee. En, en dat vind ik jammer. Ja, ja. En de meetrekkende camera en zo. Van, ja, dan, uh, dat is juist zo'n truc en zo laag mogelijk. Ja, ja. Ik, ik heb al wel Formule 1 op een 125 ste mm. Nou, dat is eigenlijk uh, gekke werk, zeggen ze. Ja, ja, ja, dat lukt nu niet meer. Oké, okay, dat is Ik ben nu een jaartje ouder. hoor. Ja. Dus ik ben nou, denk ik, op een 400 of zo. Mm. Maar dan draaide de wiel ook nog wel. Ja, ja. <laughs> dat, en, uh, met die getallen bedoel je de, de, de sluitertijd? de sluitertijd, sluitertijd ja, ja, ja, precies. Precies, ja. ja. Dat is ook wel vakkundig. Ik heb eigenlijk altijd was... analoog uh, gewerkt, natuurlijk. Ja. En later pas uh, digitaal. Ja. En digitaal, bekennen was het een analoge tijd tussen 80 en 92. Dus de, de Canon F1. Dus, dus eigenlijk die grote grijze lenzen. Ik denk dat Sony ze nu overgenomen heeft. Maar die, die is eigenlijk een beetje mijn schuld wereldwijd. Wow. Wow. Dus als je die op de, op de tv ziet, van de, bij, bij alle sporten, Olympische Spelen, dat, dat soort dingen, ging ik allemaal naartoe. Ja. En dan uh, was de truc om ze dus om te turnen. Naar die, uh, uh, naar die andere camera natuurlijk. Ja. En daar gaf ik ze een setje mee. Terwijl, terwijl hun camera gejusteerd werd. Dus allemaal een ja. beetje nagekeken is gehoog gemaakt. Ik zei nou neem je deze maar even mee. Maar met een waarschuwing. Van de, als je vandaag op dia's bekijkt, dan zie je het verschil wel. Ja, precies. Zeg aan, wij gaan naar het nieuws en uh, ja. praten we straks nog even verder. Want je hebt nog wel even de tijd, denk ik. Hè? Ja, joh. Well, ja, joh, ja. geweldig. <laughs> Mooi geregeld, uh, Benno. Oké. Okay. <laughs> nou ja, na het nieuws zijn we weer terug. Het volgende ja. uur van uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Blijf uh, lekker luisteren, live vanaf het uh, circuit in Zandvoort. Laatste plaat voor het nieuws weer. Uh, ja, de heer is uh, afgelopen week overleden op 53-jarige leeftijd. We hebben het over Paul Spencer, oftewel uh, Dario G. In 1998, tijdens het uh, voetbal, uh, bracht hij uh, deze plaat uit. Werd uiteindelijk de voetbalplaat, terwijl het helemaal niet de originele plaat daarvan was. Maar uh, het werd de voetbalhit Carnaval de Paris.